De jury pre-stand-up comedian van Meurs als een intelligente grappenmaker en taalknutselaar die zijn publiek kan verrassen met rare dwarsverbanden. Het weer, half tot zwaar bewolkt in het noordwesten, eerst nog regen, de wind trekt aan en aan de kust staat er rond het middaguur enige tijd een zuidwestenstorm. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is het extra journaal van Merel Boers. Deze week kreeg ik de schrik van mijn leven. De lodge in Zuid-Afrika waar ik sinds drie maanden gebleven is leeg gewoond. Dit alles terwijl ik en mijn vriendinnen lagen te slapen. De inbrekers zijn via ons balkon de slaapkamer ingekomen en hebben een speciaal soort gas gespoten waardoor wij niet wakker zouden worden. Onze laptops en telefoons zijn gestolen. Volgens de plaatselijke politie mogen we van geluk spreken dat ons verder niets is aangedaan. Dit was het extra journaal van Merel Boers klaar voor de start uh oh. dit is radio 1 bnn bnn start Goedemorgen. Het is uh, drie minuten over vijf. En je luistert naar start hier op Radio 1. En uh, op zich uh, is de ochtend nu al goed begonnen, want ik heb een gember snoepje en een uh, plektrum. plektrum gekregen. Het is een mooie ochtend tot nu toe. Ik hoop dat jij dat ook hebt. We gaan het hebben over een DNA-databank. Wel of geen landelijke, nationale, voor iedereen beschikbare landelijke DNA-databank. na die 100% match in de moordstrijd van Marianne Vaatstra is die vraag ineens weer hyper, hyper actueel. Uh, een DNA-databank met daarin het DNA van alle Nederlanders. Dat zal namelijk een heleboel kunnen schelen bij het oplossen van een aantal moorden bijvoorbeeld of andere misdaden. Uh, maar er zijn ook mensen die zeggen van ja, nou moeten we dat nou wel doen... Het is toch ook een beetje een, een soort privé ding. We vinden het allemaal wel wat gevaarlijk en wat creepy en zo. Ik wil er niet aan. Dat zeggen die mensen. En zelf heb ik er ook even over nagedacht. En ik denk van nou, ik denk dat ik toch. Ik denk toch dat ik tegen ben. Ik heb echt een heleboel te verbergen. Dus ik heb zoiets van ja, als daar nou, nou, nou een DNA-databank tegenaan moet worden geplakt. Ik weet niet of dat zo'n goed idee is. Maar wat vind jij? Wel of geen DNA-databank? Uh, ik denk het wel, maar. Het is ook een beetje afhankelijk van uh, hoe ver het dan gaat en waar het te staan komt al die na en hoe het geregistreerd wordt. Dus als het ergens in uh, Rusland uh, opgeslagen staat en ik weet, ik, weet, ik weet niet wat er allemaal mee uh, gedaan kan worden. Dus ik zou wel voorzichtig zijn. Ik zou wel uh, nog moeten nadenken over of ik dat vrijwillig zou doen of niet. Dat ligt aan de context van het onderzoek. Nou ja, ik ben wel gesteld op mijn privacy. Juist ook als ik niks gedaan heb, hebben anderen er niks mee te maken of ik wel of niet iets gedaan heb. Ik heb er niet een eenduidig antwoord op, zoals je merkt. Ja, daar ben ik niet helemaal over uit. Ik uh, vind het een beetje een moeilijk uh, iets. Ik heb er over nagedacht trouwens, maar ja, het blijft een persoonlijk iets. En het is dus, ja, een orgaandonatie, weet je, dat is ook een. Uh, het is een eigen keuze. Ik heb er nog nooit zo over nagedacht eigenlijk. Ik denk niet direct, nee. Nee, ik vind het wel ingrijpend. Nou, ook alle andere persoonskenmerken kunnen opgemaakt door het DNA. Als dat ooit in de verkeerde handen valt, dan kun je de pineut zijn. Als je van een verkeerde ras bent of wat dan ook. Dus ik heb alle kranten gekocht, uh, omdat ik wist dat we het hierover gingen hebben. En eigenlijk alle columns die erover zijn geschreven, wel doorgelezen. En eentje daarvan uh, stond in, uh, in een volkskrant. En de meneer die die column schreef, die had eigenlijk best wel een goed argument nog. Die zei van, ja, we kunnen het misschien wel willen met z'n allen. Uh, hij was tegen, maar goed, hij zei, als we het dan toch doen... Um, is dan ook niet net zoals in Friesland 10% sowieso uh, uh, geneigd om niet op te komen dagen. Er waren 900 man in Friesland die bij dat vrijwillige uh, onderzoek, die waren dus uh, niet gekomen. Maar als er een wet was geweest waarbij, uh, um, waarbij men had gezegd van ja je moet komen, dan hadden ze die 900 man dus op moeten pakken. En in het geval van heel Nederland zou dat dan gelden voor 1,5 miljoen Nederlanders die je dan moet oppakken. En die dus dan strafbaar zijn. Nou ja. Het is echt zo'n discussieonderwerp waar een boel over gezegd kan en moet worden. Heel simpel, 0800-1121, 0800-1121, dat is de telefoonnummer. Of stuur een tweet, at Luc. Dus wel of geen landelijke DNA-databank. Wat vind jij? 0800-1121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 En nog iemand, Bruises. Ik weet niet wie het is. Country sterren uit Amerika, dat is het. We gaan het hebben over DNA-databanken. Wel of geen DNA-databank, that's the question. Uh, even kijken, ik zie dat mijn telefoon hier aan het vastlopen is. Dus ik zet hem op Adam. Aad, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Ja, hoe is het? Nou, je hebt Mazel Dr. man. Hoezo? Nou, ik wilde gaan slapen, maar ik kan niet slapen, joh. Oh, waarom niet? Ik zag, ik, ik zag op teletekst dat een hele goede kennis uit de hongerwereld overleden is. Oh, wie dan? hij was helemaal niet zo oud. Wie dan? Met in de vijftig, eh, Ali Krapon uit oh. Suriname. Oh, wat deed hij? Ja, coaching. Oké. Okay. Ja, en hij stond op, op teletekst. Jij, ken... okay, jij kent... Oké, jij kent hem nog van vroeger, ja, toen je ja, bij en, vroeger, in het onbass Ja, ben, nog wel het een ander van me gedaan ook. Oh joh, je. Een hele aardige, sympathieke groot was dat. Oh. Nou, dat is toch ook wel wat te zeggen. Jij zat de tekst te loeren en toen zag je dat ineens. Ja. Nou, lekker dan. Ja. <tie> ja. ja, dat is zei, dat zei, nou ja, dat, dat wel heel vervelend, is dat. Maar ken je hem ja, goed? Wauw, of, uh, of, en, en ik heb ook een verloor verloren. <tie> <tie> <tie> ja, dat, ja dat, uh, maar, maar ken je hem goed? Ja, ja, ja. Oh, jeetje. Nou, wat irritant, zeg. Dat is vervelend voor je, vind ik dat, Aan. Nou, ik ben nog geschrokken en nu ja. liggen maar over, over te malen een beetje. Ja, ja. Weet je wat er gebeurd was of, of dat niet? Nee, want er is een week geleden daar En uh, nou ja, er mocht nu al pas verkend gemaakt worden van de familie. Oké. Okay. Ja, ik weet mijn god nu wat de antwoord. Dat krijg ik wat te horen als ik uh, mensen contact opneem natuurlijk. Maar ja, nou, ja. Hm. ik heb niet mijn het maken. Helaas. Nee, nee, dat gaat niet meer gebeuren natuurlijk. Ik was dus even de liefste keer die ik gekend heb. Nou ja, bij deze is dat gezegd. Dus dat is mooi voor hem. Uh, uh, ja? Een klein pocket eerbetoontje. Ja, vervelend. Hé hey Aad, we hebben het over DNA-databanken. Ja, ja, ik e heb het gehoord. E e e zou jij je DNA afstaan, als dat zou moeten, van, van de staat? Nou, dat moet niks. Ik ben erop tegen. Je bent erop tegen, oké. Okay. Ja, en voor verschillende redenen. Ja. Ten eerste is er al zoveel bekend van je. Ja. Of het nou inkopen zijn met je klantenkaart of weet ik veel wat. En wat er allemaal op internet gebeurt. En de, we willen ook dat het, uh, hoe heet het nou, patiëntenlijst uh, hebben gemaakt, weet je, die gegevens. Ja. Nou, daar ben ik allemaal zwaar op tegen. Dat, dat e e EPD, dat, dat euh, patiëntendossier. Euh, ja. daar ben je ook op tegen, ja. Nou, en waarom en dan? Want nee, uh, wat, wat dan het, kan, het kan toch helpen voor. Hè, voor de, in dit geval, DNA, uh, databank, dat kan helpen om een, om een moordzaak op te lossen. Ja, om, om naar de klote telap, even te wel. Ja, jij, jij, jij vertrouwt de boer allemaal niet? Nee, er zijn zoveel fouten meegemaakt en gelekt. Uh, ten eerste kan dat mee geknoeid worden. Yeah. En daar bedoel ik mee, ik bedoel, als uh, een, een haar via kleding of een ander voorwerp op een, op een lijk komt of ergens terecht in een, op een plaatselijk, zou ik maar zeggen. Yeah. Dat, dat hoeft niet PC want daar dat te zijn. Nee, maar dat, dat kan dat, dat is dan, meegevoerd ik. Ja, dat is dan een beetje het, het, het, het kritiek van veel mensen. Die zeggen van ja, dan, dan wordt DNA wordt dan zo leidend. En misschien heeft het DNA er wel helemaal niets mee te maken. Maar dan toch gaan mensen denken, ja, hij zou het wel gedaan hebben. Want het DNA is te vinden op, op, ja, op, op, op die ik persoon. Ja, maar nog een belangrijkere reden ook nog. Ja. Dat niemand, of het aan de Verenigde Staten is of een, in Nederland. En ik dacht in de meeste landen. Ja. Niemand is verplicht om aan mee te werken aan zijn eigen bewijsvoering tegen hem. Nee. Je mag ook eerst een zwijgerecht bijvoorbeeld. Ja. Maar wat. Ja. Nou, dus je bent op alle mogelijke fronten met de zware Ja, ja. Dus al... En er kan maar gedoerd worden, dat is in het verleden ook gebeurd. Ja. Dat zitten een de misdaden. Ja. ja, nee, de, je misschien weet misschien natuurlijk. Ik Engeland, las. Maar ik, wel, maar wel in, in Engeland en in de Verenigde in Staten. Ja, ik las, het, ik las een uh, verhaal, en, uh, bedoel, zonder om dan meteen helemaal uh, uh, op een hele enge toer te gaan. Maar ja, je weet natuurlijk nooit van. De, de agenda van de overheid in, uh, nou zeg 2070, die kennen we natuurlijk niet, daar weten we niks van. We weten niet precies wat, wat die van plan zijn nog. En, exact. En, Lekker uh, wat er met die Joden gebeurt, dus in de Joden gebeurd in ja, de oorlog. Ik wilde er niet over beginnen, maar inderdaad, ja, dat komt al snel weer terug. Ja, ja, ja. Ik, ben, ik ben geen Jits hoor, ik ben even Jits. Nee, toch... nee maar ik bedoel ja, meer, het ja, is, is, is zo makkelijk om te grijpen naar de oorlog. Maar ik snap hem hoor, want dat, dat, dat, dat, daar ga je dan toch aan denken inderdaad. Ja. Terwijl je toch denkt van ja, dat, dat gebeurt natuurlijk ook niet. Dat snap ik ook ja. wel. Maar ja, dat hangt toch een beetje in de lucht of zo. Ja. Ik heb me heel goed de persoon herinneren met de vingerdruk van, van mijn ouders na de oorlog. Ja, maar goed, hey, Aad, er zijn ook mensen ja. die zeggen van joh, uh, jij en ik moeten gewoon niet zo mopperen niet zo zeuren, want uh, uh, er worden gewoon moorden mee opgelost en uh, dat ligt er allemaal heel netjes opgeborgen in een databankje, daar kan niks mee gebeuren, zit er gewoon in het systeem, niks aan het handje zeggen ze dan. Weet je wat ze in Limburg is, graag het. <laughs> Wat betekent dat? Zolang er nog rechts is gesproken worden de week, ja. weet je wat hij Ja, oh, ja. Nou, ik heb totaal geen vertrouwen erin. Nee, daar vertrouw je helemaal niks van, oké. Okay. Hmm. Nee, dat is een gebleken. He? Die vlofzaak, hoe heet die? Kalfvlees. Kalp, kalp ja. Nou, die worden gewoon vrijgesproken. Ja. Duidelijk bewezen dat een gepleegd is. Gewoon een grobbeschand. <laughs> Ze maar helemaal niet wat te doen. je mening is weer duidelijk. Dank je wel, hè. Graag gedaan. Tot later weer. Oh, hey. Hoi. Wat vind jij? 0801121? Dat is uh, het telefoonnummer. En je kunt reageren op uh, het DNA-databankverhaal. Wat vind jij voor of tegen? Laat het weten. 0801121. Oh, die vind ik zo'n mooi liedje.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 Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you feel low. Only hate the road when you missing home. Only know you love her when you let her go. Ops. En je let her go. Ja? Is goed zo? Prima. Mooie platen hè? passenger. En let er go. Ik luister naar Radio 1 naar start. We hebben het over uh, het opzetten van een landelijke DNA-databank. Niet dat wij dat hier nu te plek aan het doen zijn. Maar de discussie daarover is flink aangeboekt de afgelopen week. Want dat kan helpen om misdaden op te lossen. Maar zo'n databank is ook wel een beetje creepy natuurlijk. Want ja, dan ligt al onze, uh, al onze DNA ligt ineens daar bij de overheid. Wat vind jij? Wel of geen landelijke DNA-databank? Laat het weten. 0800-1121. 0800-1121. Jelle, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen, wat vind jij? Adolf Hitler had hem wel graag gehad. Kijk, wat zeg je? Adolf Hitler had hem wel graag gehad. Ja, zo'n databank, ja, ja, ja, Maar goed, ja. Hey, dat, dat was vroeger en uh, zo'n databank wordt nu natuurlijk gebruikt voor hele positieve dingen. Nou ja, dat wil ik niet. Nee. Verzekeringmaatschappijen enzovoorts. En of ik enge ziektes heb, ik hoef het niet te weten. Maar kun je dat aflezen van, uh, van DNA, of jij uh, jawes, ziekte hebt? Ja, okay. ze zijn erover bezig dat ze kinderen kunnen voorspellen... wat die in de toekomst zouden kunnen gaan krijgen. Maar wat nou als de overheid zegt van... oké okay, Jelle, moet je luisteren, um, wij snappen jouw bezwaren... En, uh, uh, uh, maar uh, we, we vinden het toch belangrijk dat er zo'n databank is... want daar kunnen we hele goede dingen mee doen... en dan ja. beloven we, dan gebruiken we DNA alleen maar... om bijvoorbeeld misdaden mee op te lossen. Computers kunnen gehackt worden... Oh ja. ja? Dus, dan de, en, dus dan komt jouw DNA in verkeerde handen terecht. Natuurlijk. Ja. Wat kan er dan mee gebeuren, denk jij? Want ja, dan, jij, jij bent ook ja. maar. Ik bedoel, uh, oh, ja, uh, wat, wat had uh, als ze verkeerd in handen krijgt, uh -huh. dan kunnen er hele enge dingen gebeuren. Maar er zijn dan ook mensen die zeggen van ja, maar er zijn al zo ontzettend veel gegevens van jou bekend: uh, Belastingdienst, ja, nou, verzekering, uh, allemaal, alles wat je. Uh, maar ook, heb, ook de, simpele, de simpele boodschapkaarten. Ik, uh, ja. ik heb geen computer. Oh, nee? Ik zal beslist niet op het uh, internet gaan. Ik zal niks de lucht insturen waar ik niet, waar ik niet vertrouw. En, en is dat dan bewust dat je geen computer hebt en geen internet? Ja, ja hoor. Want, want, want, want jij vertrouwt dat, eerst, dat niet? Ik heb er als eerste zo'n beetje mee gewerkt: dat uh, televisieuitzendingen uh, maken. Ja. En dat. Uh, ik begreep meteen dat dat kan ook heel gevaarlijk zijn. Oh ja, toen, jij, toen, jij, toen jij voor het eerst met internet werkte, in, ik denk een jaartje of vijftien geleden, tien geleden ongeveer. Ja, ja, ja. ja en toen, toen dacht jij meteen van nou, dit, dit is ja. Uh, linkersoep. Ja, ja. Oké. Okay. Dat, uh, dat kan linkersoep zijn. Ja, want ik, heb, uh, ik, ben, uh, ik ben geboren op het internet en uh, ik denk altijd van joh, uh, als ik maar gewoon voorzichtig doe en niet te veel van mijn privéleven uh, loslaat, dan kan er toch niet zo heel verschrikkelijk veel gebeuren. Nou oh ja, die zegt, ze weten al veel van je, mijn autonummer, daar kunnen ze heel veel op vinden, enzovoorts. Maar, uh, ja, ik uh, ben het ben bang voor identiteitsfraude. Oh ja. Iemand dure dingen gaat bestellen op mijn naam en ik uh, kan hangen. Ja, ja, dus dat, uh, dat, dat, dat, dat, ze, dat ze jouw uh, creditcardgegevens bijvoorbeeld gebruiken voor dingen waar je uh, niet wil dat ze het voor gebruiken? Daarom manier. heb ik ook geen creditkaart. Oh ja, dat geldt ook een hele hoop al. Ik werk alleen met contant geld. Ja. Geen, geen, uh, geen uh, pintoestanden. Ook geen sports. pinnen. Nee, ik moet geld uit de muur halen op ja. die banken. Ja. En daarom heb ik een hekel aan die banken gekregen. Als ik als ik uh, als ik bijvoorbeeld 100 euro zou willen storten, contant mm -hmm. of duizend. Ik moet een verzekerde envelop van 15 euro kopen. Ja. En voordat ik dat aan rente eruit heb, ze krijgen mijn geld gewoon niet meer. Maar, maar, maar jij moet dus, want jij wilt dus eigenlijk helemaal geen bankpas uh, hebben. Maar toch heb je een bankpas nodig om geld te krijgen van de bank? Ja, het moet. Het moet om uit de muur te halen. En dan ga ik alleen maar uh, bij de Hema, waar uh, nogal wat uh, uh, sociale controle in de winkel is. Op daar, uh, ik ga niet aan de muur buiten staan. Hm. Ik vertrouw het niks. Maar bij de Hema, bij, bij die Pinnaus, maar bij de Hema, dan denk je nou dat. dat, dat dat is nog de, zit de, de meest hiervoor, veilige. Er zit een kassier die kijkt er zo recht op uit. Oh, ja. Daar zal niet zo gauw iets in oh, gaan. Dat ze, in dat ze skimmen of je zo, je, ja. Ja, skimmen. Ja, ja. Ja, ja, ja. je? Ja. Maar dat is, lijkt me best wel, uh, ja, misschien bijna gewend... maar ik zou, ik zou zo bijna niet kunnen leven, Jelle. Want dan, ik, ik doe alles digitaal en zo. Nee, ik, ik ben zonder opgevoed de, en ik ben er gekomen... en. Uh, het gaat wel. Hmm. En, en, uh, alleen, en, uh, telefoon vind ik iets heel belangrijks. Ja, maar net, Ik wilde net vragen. Heb je een smartphone of een andere telefoon? Nee, mobiel? alleen een mobiele telefoon. Oh, ja. ik, ik bel ermee en ik word gebeld. Ik verbind hem door aan mijn, uh, aan mijn gewone telefoon. Dus uh, overal in het buitenland. Ik ben als iemand mij belt, weet ik het meteen. Maar ben je nooit nieuwsgierig. Uh, heb je wel eens op je eigen naam gegoogeld, hè? Geinternet? Nee hoor. Okay. Ik hmm. zal er uh, niks. Ik zal zorgen dat er zo warm ook opkomt. Ja. En, uh, ik zou wel een oud vriendinnetje willen googelen, maar ik ben bang dat hij net zo verstandig is. <laughs> Die doet het ook niet, dat <laughs> hey, Jelle, dankjewel voor je verhaal, hè? Oké. Okay. Hoi, hoi, hoi. We hebben het over een uh, DNA-databank. Wat vind jij? Moeten we daar nou wel of niet aan gaan beginnen met z'n allen? 0800 1121 0800 Katrina, goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ja, daar ben je dan. Ja, hm. nou, wat ik de vorige spreker vertelde, daar ben ik het absoluut helemaal mee eens. Echt waar? Ook niet... Uh, ja, helemaal, ook... nooit van zo even geen databank. Want kijk, als ze dus iets niet kunnen vinden en ze hebben iets wat er een klein beetje op lijkt, dan zeggen ze, oh, nou ja, klein beetje met, we kunnen verder niet vinden, pakken we die maar op. Ja, maar is dat niet een... parkmoord, ze moorzaken, ja. die maar op, alles is even... Ze weten, ze, nou, ik heb totaal niks, maar dan ook niks, geen vertrouwen in de rechtsstaat. Mm -hmm. Het is een uh, ding voor mensen dus die zich uh, niet kunnen verweren, zal ik maar zeggen. Die pakken ze op. Ja. En uh, nou ja, toevallig zei degene dus, uh, dat heb ik ook al tegen de dingen gezegd die ik aan de lijn gekregen heb, die zei van blijf even hangen. Ja, Marcella. Dat uh, die mijnheid gepleegd wordt door een of andere hoge pief en dan is daar niet genoeg uh, dingen voor bewijs voor. En dan denk ik, nee, als, als er bij ons een kwart bewijs is, dan, dan, de, dan donderen ze in de vervangen. Ja, jij, jij denkt eigenlijk dat dat, dat de mensen die het eh, toch al wat lastiger hebben, of die misschien wat zwakker staan in, uh, in de samenleving, dat die dan sneller gepakt worden? Omdat dat die misschien een wat minder plausibel verhaal hebben? Nou, die, uh, die hebben wel een plausibel verhaal... Ja. maar dat wordt uh, niet naar geluisterd, dat interesseert ze niks. Ik Ahai. wil maar zeggen, kijk, laatst toen hebben we toch uh, gehoord over het frauderen. Dat is niet een van de prioriteiten van de dingen van de regering... om daar uh, aandacht aan te schenken. Ik heb het bij uh, Brandpunt, geloof ik dat het was... Ja. hoorde ik dat er zo'n anderhalf miljard mee, mee gemoeid is hier in Nederland... Ik denk wel, ja, Daar kan, kan er ook nog wel bij, Dan moeten we nog gaan betalen natuurlijk, dat is allemaal ja, Maar natuurlijk dat zouden ze misschien dat, met DNA-materiaal wel op kunnen lossen, die fraude. Dat zouden ze misschien met een dna databank wel op kunnen lossen, dat ze, dat ze kunnen zien wie er op de computer ja, heeft ze gezeten. Weet, ze weten echt wel, weten echt wel wie, die, wie dat doet, dat frauderen, maar ja. ze hebben gewoon geen zin om er te gaan. Dus eigenlijk denk jij uh, uh, dat, dat wanneer er zo'n dna databank komt, dat dan... De, de, de sterkere, de rijkere in de samenleving, ja, dat die ermee wegkomen... maar dat ja. de, de, de zwakkere en uh, misschien de ja. armere mensen in de samenleving... dat die dan altijd de pineut zijn en die altijd gepakt worden. Even nou Het zal misschien ooit gebeurd zijn, maar de witte boeren... die komen niet in de gevangenis terecht. Volgens mij doen die alles af met geld. De boeren? Nee, de witte oh, wit boeren. Oh, ik, dacht, ik, dacht, ik, dacht, ik dacht, de boeren, ik ja, oh, waarom zou de boeren nog niet... <laughs> ja, ik vond het ook wel zo vreemd, hoor, maar goed. <laughs> de witte boeren komen niet in de gevangenis, denk jij dan? Ja. Nou, nee, ik vertel, al die lui die daar al gefraudeerd hebben... en de, de corruptie, die viert ook hoogtij hier... En als je ziet, uh, kijk maar naar een, ves een vestia, de, die, die man die daar 2 uh, uh, miljard. Die uh, woningcoöperatie uh, is dat hè? Ja, ja ik zou vertellen, volgens mij zit hij weer op de hoofdplaats en gaat weer verder met zijn dingen. Hmm. Ja, dan denk ik, ja, het is gewoon hier dwalen met, met de kraan open, ze bekijken het maar. Ik, uh... Maar Katrina, moet je luisteren. Stel, er komt een overheid, daar heb jij op gestemd en die komt er ook. Dus hè, die, die, die, er, zit, er zitten mensen aan de, aan, de, aan de top van de regering waar jij uh, vertrouwen in. Hebt. En die zeggen tegen jou: uh, Wij willen graag zo'n DNA-databank, want dan kunnen we uh, moord, moordzaken mee oplossen die anders nooit opgelost kunnen worden. En dan kunnen we dat mee doen en dan kunnen we. Alleen maar goede dingen kunnen ze mee doen. En, en ze zeggen erbij: We beloven dat we nooit uh, slechte dingen mee gaan doen. En dat, dat beloven we door, door het in de grondwet te zetten: Dat we alleen maar uh, moordzaken ja. mee kunnen maar Zou je dan niet ja. kunnen denken: van: Nou, misschien is het toch wel een goed, er zit ook wel een positieve kant aan. Misschien, nou dat heel misschien, dat is er misschien maar ik wil me zeggen nee. nee. Ook al zou je bij wijze van spreken, want kijk, je kunt, al met, je kunt in elke dingen vertrouwen hebben, in elke, toe, uh, in elke partij kun je vertrouwen hebben totdat, ze dus, uh, totdat de dingen achter de rug zijn, totdat de verkiezingen achter de rug zijn mm -hmm. en dan is het over. Ja. En uh, ik heb er totaal geen vertrouwen in. En uh, zoals hier dus uh, ermee omgegaan wordt, ik vind het gewoon een belachelijke ding. Ik zei ook nog tegen haar, ik zeg straks, dan vragen ze... Of je alsjeblieft je, je, je pincode nog in een, in een databank wilt zetten. Maar dat dat vraag ze ons, maar dat is al, altijd spam hè. Dus nooit op reageren, Katrine. Dat, zeg je? dat is altijd spam. Altijd uh, phishing mail is dat als ze dat doen. Ja, dat is, uh, nee, maar ik bedoel, dus van het. de overheid. Ja, ik snap het, ik snap het. Je dat is blieft. ook heel makkelijk, ja. natuurlijk. je ja. dankjewel voor je meningen en uh, tot later ja. weer. Okay. En dat, dat verandert voorlopig niet, dus... Nee, nee, voorlopig is hij er nog niet, dus uh, je bent nog veilig, hoor. <laughs> ja, prima. Oké, oi, oi. We hadden het over de DNA-databank. Moet die er nou wel of niet komen? Absoluut er naartoe gaan, afstaan. Absoluut. Als het zouden verplichten, zou ik het... Nou, ik kan het begrijpen. Ja, dit soort dingen die worden opgelost. Dat Ik bedoel, ja, waarom zou je het niet afstaan? Als je niks te verbergen hebt, dan uh, maakt het ook niet uit. Um... Ik denk wel dat ik het zou doen. Nee, niet verplicht. Maar ik vind wel dat, uh, dat uh, ja, min of meer verplicht, dat iedereen na de hand, dat familie nog mag beslissen of het wel of niet uh, zou moeten gebeuren in die manier. Ja, dat, dat ligt op, aan het moment zelf. Als ik kan meehelpen om een, uh, om een, om een nare zaak op te lossen, dan, uh, dan wil ik daar wel aan meewerken. Maar als, als al mijn gegevens uh, bekend zijn. Dan... Ja, ik vind verplicht is weer zoiets heftigs. Dan staat het zo vast. En... Je moet eigenlijk wel de keuze hebben om zoiets te doen, maar aan de andere kant, het is het zoiets fout dat je eigenlijk gewoon mee zou moeten werken. Ja. Ik denk dat er een heleboel mensen dat gewoon, ja, niet willen. En ik heb ook wel gezien op televisie de redenen waarom ze dat er niet zouden willen, dus uh, ja, nou ja, goed, er valt ook wat voor te zeggen natuurlijk. Wat vind jij 08121. Wel of geen DNA-databank. We gaan er misschien nog heel even over doorpraten. Straks ook de trending topics van dit moment, wat uh, wordt er besproken op Twitter. En uh, we hebben een mooi verhaal van, um, uh, uh, van een Gigolo. Wow. I van Sunshine. Now, I'm all my Honey for a rainy day. Let's go to the sway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 way up high i feel good yeah so good. Deze hier op Radio 1, je luistert naar Start. We hebben het over een DNA-databank. En op dit moment hebben we nog niemand gevonden die zegt. Goed idee, Luc. Maar eindelijk belt Willem. Goedemorgen, Willem. Goedemorgen, Luc. Ja, jij zegt. Euh, nou, ze heeft misschien wel een goed idee, zo'n databank. Ja, ik vind het inderdaad een goed idee. Hm, waarom dan? Kijk, die, nou, die moordzaak ondertussen, daar heb jaren lopen, uh, mee lopen eikelen. Dat is allemaal niet, uh, niet gelukt. En dan uh, met, met zo'n uh, DNA-bank zou dat uh, een sluitje van de tent zijn, uh, zo gezegd. Ja, maar aan de andere kant... Uh, ik, ik wil niet meteen uh, de, de, de positieve voorvibe, uh, uh, de, de, de kop indrukken. Het is nu ook gelukt natuurlijk, zonder die da databank. Ja, zonder de databank. Maar er moesten een uh, jaar overheen gaan om DNA. Uh, dus zelfs de twee keer hebben ze erover gedaan. het hmm. duurde eigenlijk te lang uh, voordat het was ja, opgelost. Het was te lang. Ja, ja, ja. Uh, en uiteindelijk waren alle toen gericht op het AMC centrum natuurlijk, die ik uh, eigenlijk de. Ja, ja, dat was, uh, ja daar was nog een verhaal over. Want die uh, uh, asielzoekerscentrum die werden continu uh, uh, daar werd tegen gezegd van ja, de, de, de, jullie hebben dit gedaan. Of iemand, iemand die bij jullie ja. woonde. Maar dat was uiteindelijk natuurlijk ja, ja, ja. niet het geval. Tenminste, hè, wat het is een verdachte natuurlijk nog, maar. De, de, de... Nou, uiteindelijk hebben ze die, die, die de case in Londen getraceerd of ergens, weet, weet ik. Ja. En uiteindelijk die, die hebben ze dan ook DNA afgenomen. En die bleek toch niet. Uh... Nee, die had er niks mee te maken ja, uiteindelijk. Dat is te ja, dat is waar, ja, dat is waar. Maar ben jij niet bang dat. Uh, want dat hebben we nu deze nacht al veel gehoord, deze ochtend. Uh, ja, ik vertrouw de overheid niet. Wordt dan gezegd. Ja, de overheid niet. Uh... Kijk, wat die, uh, meneer Jelle ook zei. Uh, die zegt ja, computers kunnen worden, Maar je kan ook een co computer stand-alone zetten. En dan uh, afsluiten daar de. Uh... Ja, dat hij die, dat die nooit gehackt kan worden. Ja, grappig, hè? Want nou, grappig, maar uh, ik vind het wel logisch dat dat een beetje terugkomt. Want je hebt ook zo'n, die wietpas... en ik las een verhaal in de krant van een, uh, van een coffeeshop... en die heeft dus ook... ja, die moeten mensen dus registreren, of moesten, inmiddels niet meer... maar goed, ja, dat moest altijd, uh, tot voor kort. En uh, die hadden dus ook een computer staan die dan stand-alone was... niet aangesloten op een netwerk, want ja, hij zou allemaal gehackt worden. Ja. Dat was niet de bedoeling ja. natuurlijk. Weet nee, je, eigenlijk gaan we dan weer terug naar, uh, naar hoe het in de jaren negentig was. Namelijk, nou, ge niemand, ja. niemand geen enkele computer aangesloten op internet. Ja. Maar goed. Maar, maar kijk, die gegevens, je hebt overal gegevens. Of, of het nou een uh, uh, body-of-service nummer is waar alle gegevens op staan. Ja. Of dat het uh, DNA is. Ja. En uh, je paspoort ook. Dat wordt ook allemaal uh, gekopieerd en gescand. Ja, ja, maak je niet ja. extra zorgen als zo'n DNA-databank erbij komt... dan denk je niet van... oh ja, dat, dat, dat is zo'n inbreuk op mijn privacy, dat, uh, dat wil ik niet. Dat valt wel mee bij je. Nee, jou. met de DNA-bank niet. Met een, uh, een patiëntendossier zo vind ik het toch anders. Dat okay. zijn verzekeringen en zo die daar wel uh, misschien belang bij hebben. Ja, ja. Als ja, je die... zo'n DNA-bank gaat dan door de overheid justitie... Uh, hmm. Ja, dat is wel. Nee, dat... Ja, alleen die, die, die, ja, dat het patiëntendossier wordt ingevoerd in de databank voorlopig nog niet. Dus heb nee. jij, jij pech? Ja, nou ja. <laughs> maar... Ja, dat, dat zijn zo'n patiëntendossier natuurlijk voor mensen die dan wel uh, iets onder de leden hebben of zo. Dat die, uh, de verzekeringen daar weer mee aan de hand gaan. Ja, uh, dus... Goed, we gaan het afwachten. Dankjewel uh, Willem, tot later weer. Hè. Dank voor je mening. Ja. Doei, hoi. Start. Luk ik denk. Even kijken wat het trending topic is op Twitter op dit moment. Ik vertrek is trending. Dat is uh, dat programma van mensen die een bedrijf gaan beginnen in het buitenland. Vaak een camping. Dit keer uh, was er ook al wat kritiek op. Dat programma er ging namelijk te weinig mis. Ja, er moet wel wat misgaan. Anders is het niet leuk natuurlijk. Hashtag Gangnam Style is ook trending topic. En dat komt omdat het officieel de meest bekeken video op YouTube is geworden. Nummer Versloeg Baby van Justin Bieber. En keken tot nu toe zo'n 800 miljoen mensen naar die clip zeg. Ik ben er helemaal gek van eigenlijk dat liedje. Ja. Leuke plaat hoor. En uh, hashtag Real Madrid is ook trending topic. De club verloor gisteren van Real Betis met 1 tegen 0. Vandaag in 1948 werd de kabeltelevisie uitgevonden door Ed Parsons. En vandaag in 2005 was er de langste avondspits in Nederland ooit. Er staat 802 kilometer file om 6 uur. En pas om 5 uur de volgende ochtend zijn alle files opgelost. Honderden reizigers, ook per trein, brengen de nacht door in opvangplaatsen. In de gemeente Haaksbergen zit de bevolking bijna drie dagen zonder stroom. Kan me nog wel herinneren inderdaad. Ik reed door de stad heen. Door, door, door zo'n zo uh, randweg, lang in, hier in Hilversum. Stonden allemaal bomen aan en ik reed. En echt op het moment, ik denk dat het 10 meter voor mij, lazen er ineens zo'n boom naar beneden toen. Nou, ik schrok me helemaal met pleurs. Amerikaanse actrice Christina Applegate is jarig vandaag. Ze wordt 41 jaar gefeliciteerd. Bekend geworden door de serie Married with Children. Wordt nu veel herhaald, nog op Comedy Central. Je wordt er helemaal gek van. Ik snap niet dat mensen dat nog leuk vinden. Mijn oud-wielrenner Steven de Jong verjaart ook. 39 is hij geworden. En onlangs kwam hij met de bekentenis dat hij van 98 tot 2000... als jonge renner dus EPO heeft gebruikt. En zo verloor hij zijn baan bij Sky. Daar was hij ploegbaas. Uh, Een vervelend voor hem. Maar ja, aan de andere kant, hij heeft ook doping gebruikt. Moet hij dat maar niet doen, denk ik dan. Kijken we even nog naar de buien. Scan regent het nog ergens? Jazeker, het is aan het regenen in... Uh, ah, kijk, aan het noorden van het land. Daar woon ik niet, dus dat komt goed uit. Als je er wel woont, heb je pech. Een dikke laagbent bewolking. Maar denk niet dat je eraan kunt ontkomen. Want dat is niet zo. Het gaat namelijk stormen vandaag. En in het noordwesten is er zelfs een zware stormopkomst. Windkracht 10. Poh, windkracht 10. Geen zin in. Maar ja, gelukkig is zondag. Dat scheelt. Over het algemeen worden mannen gezien als simpele figuren. Wat? Wat is dit nou weer voor een rare tekst? Nou goed. Over het algemeen worden mannen gezien als simpele figuren... die zoveel mogelijk bedpartners willen hebben. Hoe meer, hoe beter. Maar het onderzoek is gebleken dat dit vooroordeel niet helemaal terecht is. Mannen willen namelijk juist... Te waren vinden een lieve partner waarmee ze gelukkig kunnen worden. Kijk, ik wist het. Maar dan heb je ook nog zoiets als jiggalos, oftewel mannenprostituees... bevestigen zij wel dat vooroordeel. Manny van BNN University is benieuwd hoe het er in de gigolo wereld aan toe gaat... en is thuis bij Melvin, die nu anderhalf jaar een gay escort boy is. Oké, okay, Melvin, ben je nu aan het uh, klaarmaken? Ja, ja er, komt zo, uh, er komt zo een klant. Ja. En dat is een vaste klant voor mij. Ja. En die komt zo dus even een beetje plezier houden. Oké, okay, dus haartjes worden nu gedaan. Ja, en dan nog er genoeg van. Er moet altijd nog een haarlakje doorheen. Anders blijven we niet zitten. Maar, ehm, um, jij bent Jiglo, maar waarom? Ja, waarom? Um...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 Ja, het ligt eraan hoeveel geld, als het op zich voor een miljoen is of gewoon een lekker groot bedrag. Ja, waarom niet? Als je toch een one-night stand dan kan je prima ook gewoon een bedragje aan koppelen, toch? Nee, ik denk het niet. hangt er vanaf of ze knap is, maar ik denk het niet eigenlijk. Nee, ik zou eigenlijk nooit seks hebben voor geld. Zeker niet. Nee, dat zou ik niet doen. Dat is tegen mijn zin. Voor een miljoen. Als het een beetje schoon is. Ja? Uh, wel voor heel veel geld en er moet wel een beetje lekker zijn. Dus voor een miljoen zou ik het wel doen. Ja, absoluut. Zou ik seks hebben voor geld, ja. Wil je ook nog weten hoeveel? Maakt mij helemaal niet zo heel veel uit. Ik denk dat ik, nou echt voor heel weinig zou ik zeggen... Ja, voor... met wie maakt dat uit? Of met gewoon met iedereen, met willekeur? Tientje? Uh, nou, dat ligt eraan hoeveel. Voor tien euro doe ik niet. Maar voor een miljoen kan je, mij, uh, kan je mij wel wat trucjes uit laten halen. Ja, denk het wel. Maar uh, ligt eraan hoeveel en wie. Dat is een minimum. Nou, uh, ik denk dat ik redelijk goedkoop ben. Maar dan moet het ook wel uh, een leuk avondje zijn en een leuk meisje. Nederland hangt vol met camera's. En veel van deze camera's zijn gericht op bouwprojecten, verkeerspleinen of stationspleinen. En daarbij worden bezoekers via websites live met de videostream gekoppeld. En dan kun je dus meekijken. Het blad PC Active ontdekte hoe makkelijk mensen de camera's ook zelf onbedoeld kunnen besturen. En zo een beetje binnen kunnen kijken in de woonkamers, en slaapkamers van de omliggende huizen. En misschien zelfs wel op het toetsenbord van een pinautomaat. Mark Gamble is van uh, PC Active. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Jullie werden getipt door een lezer. Uh, uh, wat was zijn tip? Hey, je kunt daar gewoon op webcam.nl uh, uh, webcams besturen. Ja, dat klopt. Hij was uh, gewoon aan het surfen op die website en daar staan verschillende camera's die je uh, in principe allemaal met uh, vaste presets kunt beginnen. Dus gewoon met een linkje en dan gaat die camera naar een bepaalde hoek in de, op de beeld. Ja. Hij schuift het naar links of naar rechts en hij zoekt een klein beetje in op een, op een project. Maar hij kwam op een gegeven moment achter dat als je op die link klikt, dan zie je onderin het adresbalk, de adresbalk, de, het IP-adres van de webcamera. Mm -hmm. en, en daardoor is het dus eigenlijk mogelijk om uh, via het webadres van die camera uh, parameters voegen zodat je zelf kan bepalen waar die camera uiteindelijk naartoe. draait. Oké, okay, dus even voor de, voor, voor, voor de duidelijkheid. Je hebt dus een webcam, die hangt daar ook, omdat die daar moet hangen, want dan kun je lekker meekijken. Dat is allemaal prima. Ja. Uh, dan heb je ook ja. nog een paar knopjes eronder. Dan, dan, dan kun je de camera een beetje besturen. Dat is ook de bedoeling eigenlijk, dat is zo bedacht. Ja. Maar dan is er dus een trucje, waarmee je dus wat instellingen in een bepaalde URL verandert. Uh, en dan kun je die camera nog veel beter besturen en kan je hem helemaal naar je eigen hand zetten. Ja, dat klopt. En uh, ja, zodra je dus op die link uh, klikt en je kopieert die link naar een nieuw venster van je browser, dan kun je in die adresbalk uh, daar volgens dingen uh, toevoegen, zoals uh, Zoom. En dan zeg je volgens Zoom is uh, 900, nou dan zoomt die 900 keer, of ja, 900 uh, centimeter of zo in op ja. een bepaald gedeelte. En je kunt ook zeggen links, uh, go left, dan gaat hij naar links. En noem maar dus je kunt eigenlijk ook wel wat toespieten wat eigenlijk niet te bedoelen is. Nee, nee, ja goed, ik denk dat ook mensen misschien wel denken, ja nou, en hoe erg is dat dan eigenlijk, dat, dat je dan een beetje kan rondspeuren? Ja, nou dat is ook wat wij heel veel reacties van mensen, nou ja goed, dat, dat, dat is toch helemaal niet bijzonder, maar ja goed. Je kunt natuurlijk wel zomaar bij iemand in een schaalkamer kijken zonder dat diegene dat zelf door heeft als hij op een flatgebouw of vijf hoog woont. Mm -hmm. en die camera's kunnen natuurlijk ook gewoon naar boven en naar beneden wijzen en, en heel ver inzoomen. Ja, ja, dat zijn zulke goede camera's die kunnen echt wel ver genoeg zoomen om, om echt de privacy te schenden als het ware. Ja, dat klopt, want die camera's die op webcam.nl staan, dat zijn ook echt HD-camera's. Dus uh, hoge resolutie en, en behoorlijk scherp. Ja. Dus uh, ja, je kunt heel ver in inzoomen inderdaad. Ja. Uh, uh, nu is dit dan de camera van Webcam.nl. Uh, uh, mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat er wel meer camera's in Nederland rondhangen... waarbij je misschien een beetje kan klooien en uh, dit soort dingetjes kunt uithalen. En waarbij het misschien ja, wel dat... verder kan gaan dan alleen maar spieken in de slaapkamer. Nou ja, dat klopt inderdaad. We hebben natuurlijk alleen op dit moment de camera's op uh, Webcam.nl bekeken... omdat elkaar in, in principe al... Uh... Ja, ik geloof een stuk of 50, 60 verschillende camera's staan door heel Nederland. Mm. En, nou ja goed, je kunt uh, wat wij ook hebben uh, laten zien is dat je ook kan inzoomen op een pinautomaat. En er zijn ongetwijfeld meer websites, en daar hebben we nog geen onderzoek naar gepleegd van... ...waar dat ook mogelijk is en waar je misschien wel op hele rare plekken terecht kan komen. Ja, ja, want je zou ook bijvoorbeeld kunnen kijken van oké, okay, uh, staat er ergens een pinautomaat in de buurt... ...weet je wat, dan ga ik daar heel erg op inzoomen. Als iemand er net even zijn hand niet voorhoudt, dan uh, bingo. Ja, oké, het gaan we nou, wij in, uh, Bij een webcam in Leiden konden we ook uh, behoorlijk ver inzoomen. Dat we in ieder geval konden zien waar de vingers van de. Uh, we hebben niet zo geprobeerd, maar we konden zo ver inzoomen dat je in ieder geval de, de toetsen kon zien. Hm. Dus dan krijg je wel een beetje gokken van wat tikken de mensen in. En uh, ja, goed, je weet dus niet waar, waar nog meer van dit, dat soort camera's staan. Ja. Dat kan overal zijn in Nederland. Ja, wat was de reactie van, uh, van Webcam.nl? Nou, Webcam.nl was eerst een beetje. Uh, ja, die, die zei van nou ja, goed, uh, wij nemen de beelden niet op, dus er wordt geen privacy geschonden. Ja. En even later zeiden ze van, nou ja, we zijn wel bezig met wat beveiligingen, maar op dit moment hebben ze nog niet heel veel gedaan. Ze hebben alleen wat camera's offline gehaald. Mm -hmm. En bij, bij een aantal camera's de presets verwijderd, Zodat je niet meer kan zien wat de, de IP-adres van de camera is, waardoor je misschien niet meer kan bedienen. Ja. En, maar ze staan er nog wel gewoon. En een aantal uh, webcams hebben nu een wachtwoord, zodra je op zo'n preset klikt om een bepaalde beeldinstelling te krijgen. Dan krijg je een, een pop-up scherm met het wachtwoord. Oké. Okay. En dat dan is het dus ja, opgelost, zou je zeggen. Te dan is het opgelost toch eigenlijk, dan lijkt mij. Dan is het opgelost, maar goed, mensen kunnen dus ook niet meer naar de presets. Nee, nee dat is waar. Dat is, uh... Ja, dat is voor hen dan weer wat minder op, goed opgelost. Want ja, je hebt er dan niks meer aan die hele presets natuurlijk. Nee, wat je ziet is een, een vast beeld. En dan, ja, dan kun je daar heel erg naar kijken. Maar ja, dan gebeurt er niet zoveel meer natuurlijk. Het hele verhaal is te lezen op pc-active.nl. Dankjewel Mark. Graag gedaan. Zometeen verhaal van Nino... En later nog uh, voetbal met Ferdinand. We gaan praten over de competitie. Nu eerst Dazzle kid. Dit is embrace. het bomhof. zo heet hij eigenlijk? Dazzled Kid noemt hij zich en die worden nummer Embrace. De 23-jarige Sharon Willems uit Bokstol is de zus van Nino die heeft via social media een speciale actie opgezet om Nino een onvergetelijke verjaardag te bezorgen. Nino Willems werd namelijk op 20 november dinsdag was dat 18 jaar. Nino, gefeliciteerd nog. Dankjewel. Ja, het was een speciale verjaardag voor jou. Uh, ja. uh, uh, je bent ziek, je hebt, uh, je hebt uitgezaaide zaad, zaadbalkanker. En, en uh, het, het was niet lang onduidelijk of jij überhaupt de 18e verjaardag zou halen. Hè? Dat klopt, ja. En hoe gaat het nu met je? Nou, op dit moment uh, zijn mijn grootste uh, ballingen voorbij. Mm -hmm. Ik heb ook gemelkuur uh, gehad en uh, bestralingen. Ja. En uh, op dit moment ben ik uh, bezig met mijn herstel. Ik, ga ook, uh, ik doe ook veel sporten nu. En ik ben ook nu uh, streng onder controle bij het ziekenhuis. Dus. Oké, okay, okay. ja, nou ja, hartstikke mooi dat je dan uh, de 18e verjaardag uh, hè, dat je die kon vieren natuurlijk. En, en, en natuurlijk sowieso, de 18e verjaardag is al speciaal en mooi. Alleen, uh, Sharon heeft dus wat voor jou geregeld via uh, Facebook. Wat, wat heeft ze gedaan? Nou, ze is dus even via een uh, blog. Mm -hmm. uh, vorige week woensdag een uh, oproep gedaan op Facebook en Twitter uh, naar mensen. Om, naar mijn, om te vragen of ze mij een kaartje zouden willen sturen. Ja. En uh, ik wist dus van niks natuurlijk. Nee. Dus uh, dinsdag, uh, afgelopen dinsdag, ging ze de bel rond een of twee. Dus staat daar de postbode met een uh, grote zak post. Dus uh, het was wel uh, heel verrassend, ja. Ja, want hoeveel mensen hadden jou uiteindelijk een kaart gestuurd? Uh, tot nu toe zijn het er uh, 1611. Oh, Ongelooflijk. Ja. <laughs> heb je ze allemaal gelezen, al die uh, 1611 kaarten? Uh, nee, dat niet. Uh, de tafel ligt nu vol met, uh, met kaarten. Ik heb er uh, wel of heel veel gelezen, dan wel, maar uh, diegenen die het nog goed lezen staan, uh, liggen er op tafel. Dus, uh... <laughs> je, hebt nog wel wat, ja. je hebt nog wel wat bij te lezen dit weekend? Ja, klopt. Ja, Ja, dat kan wel best. <laughs> ja. uh, wat, wat dacht je toen, uh, toen de postbode ineens met zo'n grote zak met post voor de deur stond? Ja, ik dacht, wat, uh, wat is dit nou weer joh? <laughs> ik, wist, uh, ik wist dus van niks. En hij uh, kwam binnen en uh, Ja, hij legt opeens, uh, hij pakt zijn zak en gooit uh, de post op tafel. En ik dacht, wat is dit nou weer? Ja. Zoveel post voor mij. Ja, nou, dat is wel lekker een keer. Hè? Op je 18e verjaardag een lading post krijgen. Dat, dat, dat, dat is niet iedereen gegeven. En je hebt neem ik al wel wat kaarten doorgelezen. Wat, wat staat er allemaal in? Wat schrijven mensen aan je? Uh, nou, gewoon... Uh, er staan ook lange berichtjes in, maar ook korte berichtjes. Uh, er staan ook berichtjes die uh, kindjes hebben gestuurd. Dus dat is ook wel heel mooi. Yeah. Maar ook uh, mensen die uh, dezelfde ziekte als mij hebben uh, doorgemaakt. Uh -huh. En die het uiteindelijk ook overleefd hebben. Dus dat geeft mij ook weer uh, meer hoop. Oké, okay. dus je, je, je, hebt wel, je hebt ook echt wat aan die kaarten. Want je, als je ze ja, leest, denk ja. je van... Oh ja, ik heb, ik heb hen misschien een beetje geïnspireerd. En, uh, en deze mensen kunnen mij dan weer inspireren. Zo werkt ja, dat ja, twee kanten op eigenlijk. Ja. Oké, ja. oké. Okay, okay. Nou, dat is een mooie actie van je zus. Alleen uh, uh, de kans is natuurlijk wel dat het de komende maanden nog doorgaat met al die kaarten. Dat, je, dat ze maar kaarten blijven sturen. <laughs> ja, misschien wel. Ik... Uh... Ik vind het wel leuk om uh, op de post te krijgen. Dus. Ja, maar nou ja, uh, zo vaak krijg je niet meer post natuurlijk in deze tijd. Meestal is het gewoon alleen nog maar een likeje of een uh, Facebook berichtje. Of, ja, of, ja. of een Twitter of zo. Dus, Hé, uh, ja. hey, wat, uh, wat is het adres van, uh, van, de, van de website van je zus? Ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die zeggen: Ik wil nu ook nog wel even een kaart sturen. Dus... Dat werkt de Facebook volgens mij. Oké, okay. uh, de, de Facebook van Sharon Will Willems. Die moet je hebben, oké. Okay. Gaan we naar de Facebook van Sharon Willems en dan uh, kijken of we je adres kunnen vinden, sturen we jou ook nog weer even een kaartje. <laughs> hey Nino, ik wens je een, een, een goed weekend nog en sterkte met je, met je ziekte. Dankjewel. Dankjewel hè. Doei ja. hè. Mooi gebaar natuurlijk van de zus van Nino. Wat is eigenlijk de mooiste verrassing die jij ooit hebt gekregen? Het mooiste verrassing die ik ooit gekregen heb, ik zou echt niet weten joh. Nee. Aan mijn vriendin is één grote verrassing. Nou, mijn grootste verrassing is, ik ben er meegenomen op date naar weekend Barcelona. Is dat leuk? Of is dat leuk? Uh, ik ben uh, ooit verrast uh, uh, bij mijn verjaardag als verjaardagscadeau dat ik een uh, klein vliegtuigje mocht besturen zelf daarmee mocht vliegen. Dus daar ben ik mee naar huis gevlogen. Um, nou, de hele boekenkast, dus in ieder boek zat een briefje en ik wist dat niet. Dus iedere dag kreeg ik een smsje. Met je moet nu in dat boek kijken en dan stond er een briefje in, bijvoorbeeld van uh, ik vind je heel erg lief of wat zie je er leuk uit vandaag of uh, wat ruik je fris. <lacht> dat soort dingen. Dat me eens een zoon geboren werd. Hele mooie laarzen, gekregen van mijn man. Uh, toen ik bevallen was van mijn eerste kind. Het mooiste wat ik heb gehad is een uh, authentieke draaitafel met zo'n schel erop nog. Uh, een grammofoon, maar niet een fonograaf. Een uh, Zo'n heel overwetse, met zo'n dingen erop en uh, oude bakkelite plaatjes. Daar heb ik ooit voor mijn verjaardag gehad, van een grote groep, en dat was ja, een van de mooiste dingen die ik ooit gehad heb. Ochtendhumeur. Oké, oké, oké, oké. Ja, rustig maar, man. Even klagen, even uitblazen, hoor. Even een beetje zeiken. De wekker. Ik zal geen geluid weten, maar een uh, tering herrie. En Mensen die uh, heel langzaam voor me lopen in de stad. Boren en timmeren. In mijn appartement. En dan vooral zorg dus dat vind ik verschrikkelijk. Wat ik dan nog irritanter vind, is als je wel kan zitten, maar er mensen zijn die niet aan de kant gaan. Zeg maar, het is zeg maar in het trein, als je het over het OV hebt, is het eigenlijk helemaal niet meer zo heel erg uh, gerespecteerd. Als mensen bijvoorbeeld de trein uit willen, gaan er mensen gewoon al in. Weet je wel? Dat soort dingen kan ik heel erg irriteren. Of dat je, gaat, dat je in een volle trein komt, dat het nog één plekje vrij is, dat mensen gewoon heel lui blijven zitten. En het feit dat uh, als je over het station loopt, is het super druk, of in het algemeen super druk, mensen gaan gewoon door, mensen stoppen niet even, gaan even aan de kant, ze gaan gewoon door, ze botsen tegen je aan, vooral in Berlijn heb je dat als je wil oversteken. Dat is hier ook steeds meer. Waar ik me aan irriterende ochtend meer krijg? Nou, ik heb een uh, broer en een vader die 's ochtends heel erg veel uh, praten. En ik heb zelf uh, nogal lang nodig om wakker te worden. Uh, waar ik irriteer me er ook wel heel erg aan als ik zelf vind dat ik geen ochtend meer heb. En sommige mensen zeggen dat ik het wel heb. Nou, daar irriteer ik me behoorlijk aan. Ik, ik kan me ontzettend het schompens ergeren als ik met mijn mouw achter de kabeltje van mijn laptop blijf haken. Waar dan een toetspad aan zit en ik dan mijn halve laptop op de grond onder straal. Dat is echt heel kut. Ik kan me heel erg irriteren aan mensen die niet even zwaaien... voor mensen die stoppen in de auto's. Nou, als mensen heel domme vragen stellen of zo. Ja, ja. nee, echt. Of, of vragen gaan stellen in de les waar het totaal niet over gaat. Ik kan me wel irriteren aan dingen die steeds opnieuw gebeuren, weet je wel. Die ik dan aan het begin nog irritant vind en dat ze steeds vaker gebeuren. Um, als ik ochtends wakker word en bijvoorbeeld het brood is op... en niemand heeft het bijgevuld. Super irritant. Martijn die heeft nu mijn uh, tas vast. En dat komt omdat mijn tas is te groot, zeg maar, voor mij. Dan sleept hij over de grond. Dus daarom haalt hij mijn tas vast. Dat erger, daar erger ik me aan. Mensen die helemaal... Gewoon in de weg fietsen, gewoon de hele weg gebruiken als je wil inhalen. Ja. Heel irritant. Ja, ik ook heel irritant. Je zo erg is het dan maar niet hoor. Je kunt mooie dingen doen vandaag. Bijvoorbeeld nog naar het ITVA. laatste dag vandaag van het filmfestival in Amsterdam. Of gaat naar Utrecht? Daar is in de jaarbeurs de Versamelaarsjaarbeurs. Met allerlei Curiosia-zaken, antiek en wat andere meuk. Leuk om naartoe te gaan. Straks meer staat nu eerst het nieuws. B -M -M.